Vuur. Drom van met het CNRS-journaal. Bij in een... zijn dertien doden gevallen, meldt een officier van justitie. Ook zouden er twintig gewonden zijn. De schutter is omgekomen. CNN meldt dat het een man was van achterin de twintig. Zijn motief is niet bekend. De slachtoffers zijn in verschillende klaslokalen gevonden. Eén vrouw had een schotwond in de borst. Over de andere gewonden is niets bekend. Op de school voor hoger beroepsonderwijs werd vooral les gegeven aan volwassenen. Op de A15 is een motoragent zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens ooggetuigen heeft de chauffeur de man met opzet aangereden. Ook de politie vermoedt dat er sprake is van de opzet en doet nog onderzoek. Andere weggebruikers hebben de vrachtwagenchauffeur na het incident klemgereden. Hij is opgepakt voor verhoor. De Duitse politie heeft meer mensen nodig om de massale vechtpartijen in asielzoekerscentra aan te kunnen. Dat zegt de voorzitter van de grootste Duitse politievakbond. Afgelopen tijd is het bijna elke dag raak. Volgens de vakbond heeft de regering de situatie niet onder controle. De stichting Volkswagen Audi Claim stelt Volkswagen importeur Pon aansprakelijk voor de schade van duizenden autobezitters. De stichting eist per aangesloten Volkswagen bezitter 3000 tot 7000 euro aan schadevergoeding. De claim kan in totaal oplopen tot meer dan een miljard euro. Volgens advocaat van Oorschot hebben in een paar dagen zo'n duizend autobezitters zich aangesloten bij de claim. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de halve finale van het Europees kampioenschap bereikt. Oranje was in Ahoy met 3-1 te sterk voor Polen. In de groepsfase won Nederland met dezelfde cijfers van Polen. Het weer komende nacht is het vrijwel overal helder. Het koelt flink af naar 2 tot 7 graden. Lokaal zelfs een gaatje kouder. Vooral in het noorden en oosten is er kans op mist. Morgen breekt in de loop van de ochtend op veel plaatsen de zon door. Het wordt zo'n 17 graden. Na morgen blijft het droog en er is geregeld zon. Dit was het. en Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. C Nu de nacht.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 FM Not envisioned the same face in a different frame